Mark Visser met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil niet wekelijks vertrouwelijk geïnformeerd worden over de stand van zaken rond de Europese hulp aan Griekenland. Dat heeft voorzitter Decentje Hamming van de Kamercommissie voor Financiën laten weten. Gisteren stelde minister De Jager in een brief aan de Kamer een vertrouwelijk informatierondje voor. Maar de Kamerleden willen er geen gewoonte van maken om geheime informatie te krijgen. Ze willen het liefst in de openbaarheid worden bijgepraat, zodat ze de informatie ook in debatten kunnen gebruiken. Decentje gaat nu eerst met de Kamercommissie overleggen in welke omstandigheden de Kamer wel vertrouwelijke informatie wil. Delen van Noord-Brabant hebben te maken met wateroverlast door het slechte weer. Bij de brandweer zijn er een paar uur tijd meer dan 100 meldingen binnengekomen. Nu sloeg op sommige plaatsen de bliksem in. Mobiele telefoonverkeer had ook last van het slechte weer. Het KNMI heeft gewaarschuwd voor zwaar onweer, met name in het noorden van Limburg en het oosten van Noord-Brabant en Gelderland. In het onweersgebied dat van zuid naar noord over het land trekt, kunnen zware windstoten en hagel voorkomen. Bij het hoofdkwartier van kolonel Gaddafi in Tripoli zijn hevige gevechten tussen opstandelingen en het regeringsleger. De afgelopen uren zijn de opstandelingen het hoofdkwartier steeds meer genaderd. Verschillende bronnen melden dat ze nu bij de poorten van het hoofdkwartier staan. Regeringsgroepen zouden granaten hebben afgevuurd om de opstandelingen op, af, op afstand te houden. Ook zijn er op diverse plaatsen rondom het hoofdkwartier van Gaddafi sluipschutters actief. In andere delen van Tripoli zijn ook schoten te horen. De NAVO bevestigt dat ze bombardementen op Tripoli heeft uitgevoerd. Boven de stad hangen grote rookwolken. Hoe de verhoudingen in Tripoli liggen is niet precies duidelijk. Het weer vanmiddag kans op zware onweersbuien die gepaard kunnen gaan met hagel, zeer zware windstoten en lokaal wateroverlast. Het is 17 tot 23 graden. Dan vanavond in het oosten nog buien. Morgen bewolkt en af en toe een bui en dan een ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Show. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Er staan nu geen files, maar ik geef u wel een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Dat is op de A6 lelystad Jauren tussen Emmeloord en knoopend Jauren. En op de A17 Moerdijk-Roosendaal tussen Zevenbergen en Roosendaal. Tot zover de verkeersinformaat. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 So well's in my eyes. I'm yeah. Could be a uh say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 De zomer onbewust met de rotgang wordt genoten en waar wild en onvergroten iedereen zijn gang kan gaan, tot men zat is en voldaan. Hier aan de kust, de zeeuwse kust.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 Van Antwoord ook op TV. Zie je Text TV op kanaal 45. Zie